1 Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Als er over een maand nog nieuwe coronabesmettingen op Nertse houderijen bijkomen, worden alle bedrijven preventief geruimd. Het kabinet neemt het advies over van deskundigen. Die adviseren verder om de Nertse fokkerij versneld uit Nederland te laten verdwijnen. Tot nu toe is op 25 Nertse fokkerijen corona vastgesteld. Besmette medewerkers die zijn hoogstwaarschijnlijk de bron van de infecties stellen de onderzoekers. De komende tijd komen er waarschijnlijk nog besmettingen bij... maar het kabinet verwacht niet dat preventieve ruimen nodig zal zijn. Defensie houdt de Nederlandse MH90-helikopters voorlopig aan de grond... na het ongeluk met zo'n toestel bij Aruba... Op een patrouillevlucht in het Caribisch gebied stortte gisteravond een helikopter in zee. Twee van de vier militairen aan boord kwamen om het leven. Een duikteam gaat op zoek naar de zwarte dozen. De defensie heeft 20 NH90's in gebruik. Die blijven dus voorlopig aan de grond, zolang de oorzaak van de crash onbekend is. In België blijft het aantal coronabesmettingen stijgen... al is volgens de autoriteiten nog geen reden tot paniek. Vorige week kwamen er gemiddeld 154 besmettingen per dag bij... 66% meer vergeleken met een week eerder. De besmettingen die waren vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen... met clusters in Brussel en Wallonië. En vanwege de stijgende cijfers was er voor het eerst in een maand tijd... weer een persconferentie van de Belgische autoriteiten... Daarin werd ook gemeld dat het bron- en contactonderzoek niet altijd even soepel loopt. En door de gewapende overval gisteren op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk... moeten duizenden klanten mogelijk iets langer op hun bestelling wachten. De distributie lag gisteravond vanwege de overval tijdelijk stil. Het bedrijf probeert de vertraging vandaag zoveel mogelijk in te lopen. De daders zijn nog altijd niet gepakt. De politie roept getuigen op om zich te melden.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort, zon, Zandvoort zon, me klanken Van Westmedico, het Alane, en dat schijnt nemen betekenen, betekenen uh, uh, gaan we beginnen met de tweede uur van Goedemorgen antwoord, wat natuurlijk nu Goedemiddag antwoord is. Uh, voordat we uh, naar het nieuws gingen luisteren, luisterde u naar de koers met wat kunnen we doen. Uh, en dat waren vast niet de zussen van onze technicus. Aan de telefoon hebben we nu uh, volgens mij de wethouder Jan Bluis.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 Wij hebben zo'n acht handhavers in dienst. Ja. Eigenlijk bij de, voor de gemeente Zandvoort. En natuurlijk, en ik zit elke dag op het raad. Dus er zijn er elke dag minimaal altijd al vier, zie ik er, uh, overdag. En dan hebben ze een, een deel, hebben ze dan avonddiensten nog een deel. Dus da, da, daar doe je wat mee. En er wordt nu extra ingezet. Dus, dus we hebben wel wat meer als, jij zit gemiddeld twee, we hebben er wel meer.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 Hoe we dit in de hand houden. En dat ook de ouderen zich veilig voelen. En dat is wel echt een punt van aandacht. En omdat de ouderen ook kwetsbaarder zijn. Nee, dat ja. ook aan de orde. Dus, dus ik, goed elkaar blijven informeren. Als het dan zo zo'n hele fout gaat. Dat we allemaal weer wat alerter zijn. Dat is heel belangrijk, denk ik.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 Mensen netjes aanspreken misschien en af en toe wat dingen duidelijker maken. Ja, en wat duidelijker maken. Zoals bij zo'n Albert Heijn toch misschien wel weer zeggen jongens let op, neem een karretje mee. Zo moeilijk is het allemaal niet. Ga niet met z'n allen naar binnen. Ja. Ga met allen naar binnen. Ja. Het is... Dit is overigens niet mijn uh, informatie, hoor. Het is gewoon zo dat als je in zandvoort regelmatig op de radio bent... en af en toe een column schrijft, mensen je aanklampen... en zeggen, kunt u daar niet wat aandacht aan besteden? Ja, ja. Dus dat is een soort uh, ombudsman, neem ik de geluiden maar mee... en vertaalde hier ja, naar dat in goed, de radio. Het moet ze ook zelf ook naar mij toe... en is ook, we moet elkaar scherp houden. En af en toe zullen er alweer wat maatregelen genomen moeten worden...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 Ik hoop dat het uh, mooi weer blijft en wordt de komende tijd. Zodat we gezellig in zo'n, soort met z'n allen... ook toch een beetje vakantie kunnen vieren. Ja, dat hopen wij natuurlijk ook. En ja, nu wil ik natuurlijk... Ik had voor de... Uh, uh, ik weet niet of u het gehoord heeft. Maar waarschijnlijk wel. Is natuurlijk aan de radio gekluisterd. Maar voor het nieuws had ik Patrick Berg aan de telefoon... over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Ja. En ik dacht... Nou ja, hij heeft vragen gesteld... maar ik heb nu toch de wethouder aan de telefoon. Wellicht ja. wilt u alvast een... een nou ja...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 En uh, de verantwoordelijke wethouders uh, die dat toen de tijd waren dat, dat, dat was onder andere de heer Berends uh, en mevrouw Vijn. en die hadden daar reden toe maar uh, de raad zegt dan nee ja en dat er dan een vraag vanuit de raad van haarlem komt ja maar hoe zit dat dan ja dan krijg ik ook een antwoord ja dat is best een probleempje dat moeten we gaan oplossen en dat maar, dat, maar er zijn geen afspraken gemaakt dat wij minder dienstverlening krijgen nee maar ik, ik denk dat haarlem ons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 En er is echt geen onderscheid in dienstverlening als er een zandkorter of een hanen Echt niet. Dat lijkt me moeilijk, want de meeste ja. mensen bellen mobiel. Ja, daarom. Dus ja. En, en ze komen van een bepaald standaardnummer komen ze binnen. Waarin je dat we ook niet kan zien, maar dat is echt niet aan de orde. Oh. En, ik, en ik zit pakken nog in het gemeentehuis. En, en hoe ik nu de dienstverlening bij de balie dat die is prima. Natuurlijk gaan we een aantal dingen moeten we gaan verbeteren. Dat komt ook uit de, de, de evaluatie. Daar gaan we over in gesprek, ook met de gemeenteraad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 Ja, dat gaat zeker kunnen. Goed weekend allemaal. Tot Bedankt tot ziens. <middels> Ik ga even voor Silver. Ja, dat was weer een heel mooi stukje muziek. Emma Heesters met Waar ga je heen? En dat klonk toch heerlijk tropisch, ongetwijfeld naar het zandwoord, naar het strand of gezellig op een terrasje zitten. Uh, we gaan nu uh, praten met uh, ja, over een een hek wat noodzakelijk zou moeten zijn voor de hert of noodzakelijk zou zijn voor de herten met Marco Deen van de Pvv.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 te lopen. En uh, ja, daar, wordt, uh, daar, daar doen mensen hun behoefte, daar laten ze hun hond uit. Ja, dat zijn gewoon onwenselijke situaties. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Uh, het is, ja Maar niemand ziet ze, behalve zo meteen uh, kunnen we dat uh, gaan vragen bij Gerard Scholten, want die loopt daar natuurlijk te patrouilleren. Ja, precies. Ja, ja.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 Uh, ja. Dank je wel voor uh, de toelichting. Uh, ik wens je een hele fijne uh, zaterdag en tot binnenkort. Nou, nee, enkel gelijk. dank je wel. Dank je wel, Marco. Dag hoor.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 En we hebben genoten van twee prachtige nummers achter elkaar. Eerst was het Lucas en Steve met letters. En daarna hebben we geluisterd naar Echo en de Bunnyman. Bring on the dancing horses. Nou, dat zijn allemaal dieren in één nummer. En we hebben nu Gerard Scholt aan de telefoon. Uh, die gaat ons wat ze ook over dieren vertellen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag Gerard. Fijn dat je er bent. Uh, het eerste wat we natuurlijk willen weten uh, is... gaat alles goed in de Zandvoortse natuur? Ja, nou, het gaat, het gaat prima. We hebben zelfs schitterend weer, uh, dan weer een beetje regen, dan weer een zonneschijn. En dat, dat heeft de natuur gewoon nodig. Het was er, erg droog de laatste tijd, maar de laatste uh, maanden, zeg maar, maar de laatste weken, door die afwisselingen, regen en, uh, en dan weer zonneschijn, nou, dat is voor de nu natuur, maar ook voor de dieren die erin leven, ja, ideaal. Het, het, het, het groeit tenminste goed. Uh, wat er aan plantjes nog over is, ja, dat, dat ziet er uh, gewoon goed uit. En, uh, uh, en de damherten, uh, de forsen, alle vogeltjes, vlinders... Nou ja, die hebben genoeg uh, voedsel op deze manier. Nou, Dat is weer een heel, heel goed nieuws. Uh, en we hebben natuurlijk ook uh, uh, een ander spannend nieuws. We hadden net aan de telefoon uh, Marco Deen. Uh, oh. en die wil graag een, een groot hek uh, uh, nou ja, het hekwerk, eh, hoe zullen we dat zeggen... renoveren wat er om de duinen staat... zodat de herten er niet meer uit kunnen. Dat schijnt okay. een, een nijpend probleem te zijn. Ja... Nou, ja, ja, ik vertel wat, wat ik. Ja, ik, ik ben aan het werk, dus ik heb niet uh, geluisterd. Nee, maar, uh... dat begrijpen wij. Uh, maar uh, het schijnt er zo te zijn dat het hekwerk, uh, wat eigendom is van allerlei verschillende partijen, natuurlijk, dat dat uh, slecht om te houden is. En dat er daarom mensen het duingebied inlopen die daar niet horen en die daar hun behoefte doen, en uh, lawaai maken. Uh, en, en dat soort dingen, dat schijnt in, in uh, problematische proporties te hebben aangenomen. Um, en dat de herten er dus uh, steeds uitlopen omdat het hekwerk niet goed zou zijn. Ja, en hij vergist zich niet met de, de kenmerkenduin of zo. Want ik bedoel, wij hebben overal om ons hele duin heen een hoog hek van 2,40 meter. Wat wat er prima verzorgd is, uh, behalve bij de zeereep natuurlijk, dat dat daar mogen we geen hoog hek zetten, want anders zijn we onder de, voor de wet zijn we dan een dierentuin. Hè, dan ja. heb je een zorgplicht voor alle dieren. En dat, uh, <laughs> dat, dat, dat kan vanzelf niet. Dat je voor elke uh, egeltje uh, vosdam uh, hebt uh, of elk vogeltje een zorgplicht hebt. Dat hebben dierentuinen of uh, parken wel, maar. Ja. De Zeereep staat gewoon, he, waar het fietspad van Zandvoort naar uh, Langevelde slag, daar staat geen uh, hoog hek, behalve de eerste 800 meter. Dat is onder uh, burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente Zandvoort en uh, Waternet hebben we daar een hoog hek neergezet. Uh, tijdelijk, zolang, het, uh, zolang er gewoon nog te veel hetten zijn, zodat ze in ieder geval om moeten lopen. En dan gaan ze uiteindelijk, die herten zijn niet gek natuurlijk. En zeker die mannetjes niet, want die hebben die expansiedrift. Hè. Die, die, die willen gewoon een nieuw territorium. Dus die vinden uiteindelijk over de zeereepen, langs het strand. Die gaan nog even langs Adem en Eva bij het Naakstrand. Ja. Lopen ze bij Afana omhoog? Ja, en dan komen ze uiteindelijk weer in de, in de Zuidduinen. Maar gelukkig hebben we daar uh, een John Dalhuizen. Die ze elke morgen weer zoveel mogelijk verzamelt Via de insprong op de parkeerplaats Zuid... Uh, Probeert hij zoveel mogelijk hetten weer heel voorzichtig? Die springen dan ook in, die weten het. Dit is al een routine klusje voor de, de hetten. En die gaan en springen dan weer terug. Dus ik, ik heb het wel gehoord. Ik heb het niet gelezen, dit bericht. Maar uh, ik, in de wandelgangen had ik het gehoord. Maar ik, ik, ja, ik begrijp het eigenlijk toch niet het probleem zo Oké, okay. en in de, in de kennemerduinen uh, heb je begrepen? Jouw collega's, je hebt vast wel contact met uh, andere mensen in dit gebied. Daar zou het ja. ook niet uh, op deze manier spelen? Nou ja, hun hebben geen hoge hekken, hè? want de, de, de, hun hebben altijd de damhetten uh, mogen beheren. Dus die hebben veel minder damhetten. Ja. Alleen omdat ze geen hoge hekken hebben, lees je af en toe wel in de krant dat op de zeeweg zo'n dus aanrijding is. Weet ja. je wel. Die, uh, kijk maar, als je hier bij ons, uh, vroeger was het op de Zandvoortselaan, vogels, uh, vogels hangt ze weg, was het ook al het raak. Maar daar sporadisch komen daar nog hetten voor en als ze ervoor komen, komen ze vanuit de duinen. Bij ons kunnen ze er gewoon niet meer uit. Alleen via, wat ik al zei, via het fietspad daar bij de c -reep. daar kunnen ze er nog uit. Maar mensen kunnen er ook niet in. Dus, uh, en we hebben, nou we houden alles prima bij als wij bijvoorbeeld iets van uh, uh, uh, ja, uh, ja huftig gedrag van mensen of zo. Nou, dat veel in die hele coronatijd ook. Het was toch druk. Uh, jonge lui gingen met uh, groepjes soms erin. En uh, maar.. Nou ja, een paar keer dat we wat blikjes vonden en uh, een keertje trammeland, maar wij knepen onze handen dicht, want we dachten, nou, nou wordt het hier toch uh, een zootje, maar nee, we, we hebben helemaal niet te klagen. Nou, dat is uh, heel goed nieuws, uh, ja. heel fijn nieuws, dus we hebben in onze waterleidingduin in ieder geval geen enkel probleem met, uh, maar we hebben al een hoog hek en dat is goed onderhouden. Ja, ja. En, en de rest, ja, daar mogen we gewoon geen hek zetten, omdat dat is wettelijk bepaald, ja. want dan vallen we onder de wet van de dierentuin en dan heb je ja een soort mooi woord. Dat, dan heb je gedomesticeerde dieren, zoals koeien en schapen. Die moet je vanzelf wel onderhouden. Maar goed, die hebben we niet meer. Nee. Want die hebben helemaal hier niks te zoeken en te grazen, want dat vreten de dam het allemaal op. Dus nee, bij ons is dat uh, probleem niet. Nou, dat is heel erg goed nieuws. En dan kunnen we alleen ja. maar adviseren aan de andere kant... om daar ook maar een hek neer te zetten. Dan hebben we ja. ook geen herten meer uh, uit de Kennemerduin uh, over de weg. Ja, als er daar een probleem is, dat weet ik dus niet. Hè. Ik, ik, ik, ik kan het probleem, probleem bij ons in ieder geval niet. En ik weet dat hun geen hoge hekken hebben en dat daarom op de zeeweg af en toe zo'n ja aanrijding is natuurlijk ja dat, dat is ook zo'n weg waar mensen ja mag je tot 80 dan in de schemer opeens duiken ze bij je voor, voor ja voor je voor je lichten en dan uh, ja dan heb je toch een pittige klapper ja zeker en dan mag je het niet eens meenemen heb ik begrepen <lacht> nou, <lacht> nou ja wild is eigenlijk uh, van niemand hè dat, ja. dat, uh, de verzekering doet soms wel eens heel moeilijk. Dan heb je een aanrijding met een heleboel. Ik heb u een keer, heb ik misschien wel verteld... een uh, huilende dame aan de lijn gehad. Die had haar auto niet al is verzekerd. En die was lid van de dierenpartijen van de dierenbescherming. En daar reed ze nog een hert aan ook. Dus huilen voor het hert. Maar ook voor haar autootje die 2 3.000 euro schade had... Ja, en de verzekering deed nogal moeilijk, ja, mevrouw. Maar dat Het is eigenlijk, het is wild, het loopt, het is van niemand, we kunnen niemand uh, nergens verhalen. Dus dat, dat is ook nog een probleem, inderdaad. Uh, maar, nogmaals wat ik zeg, nu met die hoge hekken, nou, dat, dat gebeurt uh, sporadisch. Nou, dat is uh, goed nieuws. Nou, we gaan met z'n allen, denk ik, deze dag uh, genieten van uh, het, het zonnetje, de natuur op het strand of met een mooie wandeling door de duinen. Ja, ja, ja, en, en dan, zou ik, twee dingen, dat is wel heel mooi, hè. Ze, ze hebben hier nou wat nog beter nieuws is, dat staat ook dan in, uh, bij, in de natuurkalenders, de keizersmantel. Ik weet niet of je daar wel van gehoord hebt. Nee, maar ik wil er graag een kopen, want ik vind het lijkt me een heel mooi kledingstuk. Ja, dat kan niet. Oh. De, de keizersmantel is een, de grootste vlindersoort in Nederland en wij hebben er heel veel van. En, en het, is, het is een vlinder die twee keer zo groot is als een gewone vlinder. Hij heeft de, uh, de vleugels en die lijken op een mantel van een keizer. Nou, het is, als je die ziet, de, de, de, die komen op die gele bloemen af die bij ons allemaal nog bloeien. Want die zijn giftig, dus die herten laten die staan. Nou, dat is een plaatje om te zien. De keizersmantel. Oké, okay. nou, dat is nog ja. een reden om uh, uh, misschien morgen lekker eventjes een wandeling in de duinen te gaan maken. Zeker, ja. Dankjewel. Okay. Een hele fijne dag nog en uh, bedankt voor alle goede berichten. Oké, okay, graag gedaan. Dag. dag. Nou, we hebben heerlijk geluisterd naar Kim Applebee met Don't Worry. Want dat was ook niet zo hard nodig, zei uh, gelukkig Gerard Scholten... Uh, wat betreft het hek. Um, we gaan natuurlijk nu eventjes de agenda doen. Want er zijn natuurlijk nog wel leuke dingen in antwoord te belden die allemaal gebeuren. Ik ga niet alles helemaal uitgebreid met u doornemen. Maar de Schildrem Breiklub is gewoon weer van start gegaan bij Pluspunt. Net als Kunstgeschiedenis in de Blauwe Tram... door Ariane Dediziani. Ondergaan. Uh, Koffie in wordt tijdelijk koffie aan, dat is ook allemaal in Pluspunt. Het outdoor jeugdhonk is volledig aan de start. Tot eind augustus wordt er iedere keer verzameld om van 7 tot 10 uur... In de, op maandag en woensdag bij de Blauwe Tram voor de Deur. Dus als je jong bent of je jong voelt en je wil meedoen met de jongeren... Uh, ga er naartoe en meld je aan. Uh, per 1 augustus uh, stopt Medial bij Pluspunt. Zij gaan verder in de Haltestraat 55 in Zandvoort... Wilt u meer weten over al deze activiteiten? Dan kan je gewoon bellen met Pluspunt op 023 571 7373. Of op de website kijken of de krantjes van Pluspunt. Of gewoon binnenlopen bij de blauwe tram. Of Pluspunt in Noord. Um, ja, en dan gaan we naar de Agatha-kerk. Want daar zijn wonderen op steen. Er is een prachtige expositie van Lito's. Aard van Dobbenburg heeft daar hele mooie dingen gemaakt. En ook andere. Um, en ik zou zeggen, dat is zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Op woensdag, zaterdag en zondag kunt u van half twee tot half drie binnen in de kerk genieten van deze prachtige expositie. Zeker de moeite waard. Wonder op steen in de Agatha Kerk. Um, de Haltenstraat heeft vandaag een klein feestje. Die viert dat zij een fantastische terrasstraat zijn. Uh, waar ondernemers, zowel horeca als winkeliers, leuk samenwerken. En waar iedereen kan genieten. U kunt al winkelend een terrasje pakken. Of van het terrasje gezellig een bloemetje gaan kopen. Bijvoorbeeld. Um, dan hebben we na uh, volgende week natuurlijk ook nog heel veel spannende dingen. Want maandag 27 juli is de eerste start van Pride at the Beach. En dan zullen er allerlei kleine pop-up voorstellingjes in het hele dorp plaatsvinden. Maandagavond, als er plaats is, kunt u misschien nog reserveren bij Het Wapen waar een bingo en barbecue georganiseerd wordt. Dinsdag is er uh, zoals dan Neuf diner bij uh, Zin op het restaurant uh, Terras van uh, Neuf. En ook daarvoor kunt u reserveren bij restaurant Zin. En op woensdag is er Tropicay Cocktails en dergelijke bij uh, het café De Halte in De Haltestraat. Dat is een hele volle agenda weer. Ondanks coronatijd begint alles weer te leven. Ik zou zeggen, uh, houdt u allemaal afstand. Op anderhalve meter kan het ook heel erg gezellig zijn met elkaar. En uh, We gaan nu iedereen bedanken die meegewerkt heeft... aan deze fantastische uitzending. Uh, fantastisch door al die mooie gasten die we hadden en heerlijke muziek. Ik bedank uh, voor de techniek, Kordraaier voor de muziek. Ook draaien voor de redactie Gert van Kuik. De presentatie, nou ja, dat doe ik dan maar even voor mezelf. En ik dank u allemaal voor het luisteren en onze gasten voor hun bijdrage. Fijne zaterdag. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. In zee bij Aruba is de zwarte doos geborgen van de defensie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.